9 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Olympische atleten roepen de Britse premier Cameron in een open brief op... om topprioriteit te geven aan de strijd tegen ondervoeding van kinderen in arme landen. De brief is ondertekend door Britse medaillewinnaars... als hoogspringer Greg Rutherford, Turner Louis Smith en judoka Gemma Gibbons. Ze schrijven dat de beste erfenis van de Spelen zou zijn... dat ze bijdragen aan een wereld waarin sterke en goed gevoede kinderen... het beste uit hun leven kunnen halen. Cameron houdt vandaag een hongertop. Hij praat met politici uit onder meer Brazilië, Kenia en India. en met sporticonen als Pelé en Gebre Selassie. Het dodental van de aardbeving in het noordwesten van Iran is gestegen tot 250. Volgens de staatstelevisie zijn er meer dan 2000 gewonden. Duizenden mensen hebben de nacht buiten doorgebracht uit vrees voor nieuwe aardschokken. Na de twee bevingen van 6,3 en 6,4 op de schaal van Richter volgden nog enkele tientallen naschokken. Iraanse media melden eerder dat zes dorpen volledig zijn verwoest... en nog eens zestig dorpen zwaar zijn beschadigd. In Rotterdam-Ijselmonden is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Hij werd gisteravond rond tien uur vlak bij zijn huis aangevallen... door een onbekende man. Daarbij liep hij ernstige verwondingen op. Volgens de Rotterdamse politie is de dader nog voortvluchtig. De politie heeft nog geen idee waarom hij het slachtoffer heeft aangevallen.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 Het weer, zonnig, maar vanmiddag in het zuidwesten wat sluierbewolking en het noordoosten stapelwolken tot 24 tot 26 graden. Morgen opnieuw zon, maar in de middag neemt in het westen en zuiden de bewolking toe... en is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij het tweede uur van Vroegere Vogels... met een van mijn illustere voorgangers. Deze ochtend zit Frank van Pamelen op mijn plek in het kapitaal. Frank, mag ik je even wat vragen? Wat is jouw favoriete vogel? De bosuil, Menno, de bosuil. Ik hoor hem uh, regelmatig als ik uh, s'avonds in de tuin zit... Of, of ergens begin van de nacht nog wat dingen afmaak met, uh, met schrijven. En dan hoor ik het, dat karakteristieke geluid. En ik heb me altijd afgevraagd van wa, waar blijft hij nou? Wat doet hij nou? Wat, wat, wat is dat voor een vogel, de bosuil? Dan is dat het eerste onderwerp in dit tweede uur. Hier is Nico de Ham. Kom mee naar de slaapkamer van mijn bosuil. Die is hier namelijk. Ik heb een bosuil in mijn tuin... Even langs de vijver. Onder de boom staat. En als je dan aan deze kant naar boven kijkt... zie je de bosuil kijkt nu naar beneden. Hij kijkt naar je ons. hier staan. En dit is de vaste slaapboom, een hoge conifer. En daar slaapt hij al een aantal jaren in. We gaan ervan fluisteren, hè? Want we ja, ja, niet ja. Nee, maken. Wel, we gaan de slaapkamer ook weer uit, wat mij betreft. En dan ja. laten we met rust. En dan, wat leuk want hij. ziet je... ons wel, maar hij gaat echt niet weg. Want dat is een veilige plek, hè? Sinds hoe lang zit hij hier? Nou, al een aantal jaren... En ik heb hier in de buurt een paar uh, bosuilkasten opgehangen. En met succes, want afgelopen jaar, dat was voor ons echt een bosuiljaar. We hebben nog nooit zo'n idioot jaar meegemaakt, echt. Want die bosuil die is gaan broeden. Op Koninginnedag vlogen er drie, vier jongen, kropen eruit. Die jongen die zijn hier in de buurt gaan rondzwalken. En laat ze nou deze notenboom waar we onder staan... laat dat nou hun slaapplek zijn geweest. Dus ik had overdag vier bosuilen... Uh, Els en ik, mevrouw hadden geen rust meer, want dan zag zij er weer een en dan zag ik er weer een. En dan waren ze weer wel, dan waren ze weer niet. Maken die ook geluid, joh? Uh, die jongen? Die jongen maken heel weinig geluid, zijn heel stil. Die hoor je niet. Kijk, jonge franshouder, die wat een altijd... eeuw, eeuw, zo'n klagelijk geluid. De jonge boshouden roepen wel zo gauw het donker wordt. En dan beginnen ze struip, struip, strop, struip, strop. Struip, struip. Ja, ik kan niet zo goed <laughs> nadoen, maar, maar deze boshouden hoor je af en, dag, dus af en toe. Maar dan zakt het een beetje weg. en dan uh, krijgt hij dan antwoord van een vrouwtje of van een collega? Dit voorjaar wel, dan kreeg hij ook soms antwoord van zijn vrouw. Ik had het idee dat hij hierboven in de conifeer zat te roepen... naar die kast en dat die, in dat kast zat vrouwtje van hallo, ik ben er nog. Maar ja, die jongen die hebben dus zo'n tweeënhalve maand hier rondgezworven. En nu zijn ze allemaal weg. Ik zie ze niet meer sinds een paar dagen. En dat klopt wel, want ongeveer 100 dagen na het uitvliegen. Dus zeg maar zo of drie maanden na het uitvliegen. Ja, dan zijn ze weg, dan moeten ze het zelf uitzoeken, hè? Dan zijn de uilskuikens uil geworden. Ja, dan zijn ze volwassen uil geworden. Het was dit jaar een fantastisch muizenjaar, heb ik begrepen. Want vier jongen grootbrengen is voor een bosuil ook echt een behoorlijke job. Ja. Het zijn hele intrigerende vogels hè met die mooie donkere ogen... Ze houden je voortdurend in de gaten, ze kunnen die kop zo'n 180 graden of nog meer omdraaien. Het is echt fascinerend. En dan zo in de schemer, nou ja, dan vlogen ze hier en dan ging er eentje daar zo op het windscherm zitten. Of er ging er eentje in de berg zitten. En je hebt soms zelfs oude beukenbomen met zo'n holte erin, waar ze dan in slapen. En als ze dan het zonnetje op gaat, dan gaan ze zich lekker koesteren in de zon. Als je die plek weet, een wel is namelijk heel trouw. En een bosuil die woont, als je één keer deze bosuil... Uh, die kan al een jaar of vijftien worden, tot 20. ze so kunnen een behoorlijke leeftijd krijgen. En als die hier één keer in mijn tuin slaapt en woont... en ik laat hem met rust, dan gaat hij echt niet ergens anders naartoe. Dat blijft jouw die bosuil? Blijft gewoon, het blijft gewoon onze bosuil. Maar dat 2012 nou het uilen, het bosuilenjaar... voor Nico de Haan moet zijn, ja. is wel... Heel mooi, want er is ook een boek van jou uit over uilen ja, ja. en roofvogels. Ja, die, dat heeft toeval? Ja, ja nee, ik ben de afgelopen winter, en vorig jaar heb ik hard gewerkt aan een boek over alle roofvogels en uilen van Europa. Dus er zo? ook soorten die je hier nooit zal zien. Ja, je hebt soorten die je nooit zal zien, waarvoor je naar, naar Zuid-Europa moet. Je hebt 39 roofvogels en 13 uilensoorten staan erin. Op zich is het helemaal niet zo moeilijk, die roofvogels en uilen. Als je maar weet op welke verschillen je moet letten. En dan kun je dus allerlei ezelsbruggetjes bijgebruiken, allerlei trucjes bijgebruiken. En als je bijvoorbeeld weet dat de zeearend, zo'n zo flying door noemen die het, dat zo'n grote ja. vierkante plompe vogel is. En je weet dat de uh, steenarend, dat hij net even iets in taaien heeft. Die vleugels die lopen iets toe naar het lijf. Ook een grote jongen. Ja, ook een grote jongen, net zo groot als die zeearend. Maar als je dan weet dat dat de flying lady is... dan hoef je dat nooit meer te doen. Dan weet je van altijd en eeuwig dat verschil. En dan hoef je maar even te kijken. Oh, ik zie hier wel iets van de vrouwentuin. klopt helemaal. Dus op die manier kun je dus uh, uh, onderscheid maken. En ik heb op een rij gezet... En niet alleen uh, de kansen waarop je hem kunt zien. Zeg maar de boshuil is, is algemeen, maar bijna niet te zien. Nee. De steenhuil uh, heb je veel betere waarnemingskansen. Die jaagt minder zijn, ook een beetje overdag. Ja, maar die jaagt ook overdag. En, en die gaat soms op plekjes zitten waar die makkelijker waar te nemen is. En natuurlijk een aantal persoonlijke belevingen heb ik erin gezet. En die een keer van dak dakkieperde. En uh, ja, bosuilden zijn het gevaarlijk, hè? He? Bosuilden zijn levensgevaarlijk in, in Eiland. Engeland. aan? Hij viel mij aan, ja. Ik, was er, ik stond voorover in het donker op een plat dak. Ik was het fotograferen jaren geleden toen je nog niet van die automatische spulletjes had. Dat moest allemaal met de hand. En ik haal dat fototoestel weg en ik word in mijn rug gegrepen. En ik, val zo, ik begin te glijden zo van een heel hoog dak af. Uh, tot, uh, en op de dakgoot heeft mij gestuiterd. Anders was ik tien meter naar beneden gevallen. Dan hadden we nooit geen vroege vogels met Nico meer gehad. Ga nooit bij een boshaaldest kijken als je de deskundig bent. Want uh, ze vallen hier gewoon aan. Ja. En uh, de Engelse onderzoeker Erik Hoskin die heeft zijn oog eraan verloren. Dus uh, het zijn hele roofvogels die je normaal... Hè, ik ben zo'n zeven zwart hier met die uil in mijn tuin. Maar ik moet niet echt bij zijn nest gaan klimmen, want dan moet je oppassen. Je... Daarom blijven ja. we hier staan. Waarom? We hebben een exemplaar van dat boek, ja. gesigneerd door de auteur zelf. Ah, ja. Ik vind het wel leuk om dat cadeau te doen aan iemand die antwoord geeft op een bosuilenvraag. Heb jij een bosuilenvraag, een -uilenvraag? Nico? Een bosuilenvraag. Uh, jawel, uh, als een jonge bosuil nou, hè? als die uitvliegt, hij kan helemaal niet vliegen, uh, uh, dan valt hij op de grond. Hoe komt hij dan weer boven in de boom? Dus niet met een sjouwen naar een asiel, want hij gaat gewoon de boom in. Maar hoe doet hij dat dan? Dat is mijn vraag. African Ripples van de Amerikaanse pianist Thomas Fats Waller. Uitgevoerd door de pianist Marco Fumo. Oh, dat is die bosel weer. De drieste bosel, ik ben blij dat ik hem niet opgezocht heb. Levensgevaarlijk. Ik heb hier trouwens dat exemplaar van het boek Kromme Snavels en Scherpe Klauwen van Nico de Haan. Uh, gesigneerd door de uh, auteur zelf, met 39 roofvogels en 13 uilen. Uh, mail, uh, mail of uh, schrijf ons het antwoord op de vraag... hoe komt het bos uilskuiken weer terug in het nest? En dan maak je kans op dat boek. Kijk op de website vroegevogels.vara.nl... of stuur een kaartje naar postbus 175-1200AD in Hilversum. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Steeds meer trekvogels maken zich op voor hun grote reis naar het zuiden. Ze worden op veel plekken al afdalende kraanvogels gemeld en ook ooievaars. Verder beschuit met muisjes in Noord-Limburg, want daar broede de zeldzame hop dit jaar met succes. Ah, dat is hem. Hop, hop. Het is het eerste broedgeval in Nederland sinds 1995. Een eeuw geleden broedde de vogel nog door heel ons land. De hop is trouwens bekend onder allerlei bijzondere namen als de stinkhaan. De drekhaan nou, dat is niet echt positief. En die laatste naam zou verwijzen naar het onwelriekende nest van de vogel. Goed. We hoppen meteen door naar onze fenolijn... voor alle eerstelingen, laatstelingen en bijzonderlingen in de natuur. U weet het, u kunt bellen met 035 6711 338. Luister naar de samenvatting van de meldingen van deze week. Je hebt net essenkaart Deze week de eerste bloei van de blauwe knoop. Zo ontzettend prachtig in je tuin en het is een geweldige insectenlokker. De echte gulden roeden heb ik zien bloeien deze week... Een plant van de Rode Lijst. Altijd heel leuk om zoiets te vinden. Het Duindam uit de Terschelling, Oosterend. Vanmorgen liep ik naar de brievenbus... en mijn aandacht werd getrokken door een enorm kabaal. En dat werd gemaakt door huisvaluwen. Huisvaluwen die tot mijn verbazing nog niet uitgevlogen waren... maar wel door hun ouders ontzettend werden aangemoedigd. En na een aantal keren luid gekwetter en rakelings langs het nest vliegen. Zag ik twee jonge huiszwaluwen het ruime sop kiezen met hun vleugeltjes. De heer Buis uit Nijmegen. Ik wilde even mededelen dat ik aanvankelijk dacht... dat uh, de gierzwaluwen al op 28 juli definitief verdwenen waren. Maar tot mijn verbazing zag ik vandaag bij het nieuwe Nieuwmeertje bij Nijmegen... toch weer vier exemplaren vliegen. Precies, Geldermalsen. Ik zit in de zere, openslaande deuren. Ik hoor steeds... Chu chu chu chu chu chu chu chu chu, chu chu chu chu chu en dat blijft aanhouden. Minuut na minuut, minuten na minuten. Ik ga heel voorzichtig kijken. Het zijn twee egels. Duidelijk, het mannetje dat om het vrouwtje heen draait, het vrouwtje min of meer stilzittend maar haar kop steeds gericht naar het mannetje. Een prachtig tafereel. ...laat ze gelukkige nakomelingen krijgen. Beertje Sluiters uit Nijmegen. Ik heb afgelopen week gezien Dille, zeepkruid... ...de tulpenboom stond weer in bloei... Judaspenning, konijnenkruid, kattenstaart... ...en ik vind dat ook de rode denderons zo mooi zijn dit jaar. Marjoleen Boekhoven in Dieren. We fietsten naar Kortenoever bij Brummen... naar het natuurgebied van Staatsbosbeheer. We keken naar het zweven van een buizert. Opeens kwamen er achter een rij bomen alsmaar ooievaars aan. Wel elf stuks zweefden in een luchtpel precies boven onze hoofden. In cirkels op de termiek. Het was een ongelooflijk gezicht. De rode zijn weer mooi dit jaar. Hier bij het kapitool inclusief prachtige cicades. Blijf bellen met onze fenolijn op 035 67 11 Heeft u altijd gedacht dat onderzoek naar planten begint met tellen? Niets is minder waar. Biologen kijken liever naar populaties en ecosystemen. Terwijl het ambachtelijke tellen en beschrijven minstens zo belangrijk is. Dat zegt ecoloog Piet Bremer, een van de auteurs van het boek Planten Tellen. Pas door jarenlang planten te volgen krijg je een goed beeld van de ontwikkeling van een populatie, zegt de auteur. Op een proefveldje in Zwolle brengt hij de rietorgis in kaart. En dat al negen jaar lang. Aan verslaggeefster Janet Paramoor laat hij zien hoe dat in zijn werk gaat. Je hebt je spullen mee? Ja, we gaan die kant op. Okay. mooi grasveld. Het is een heel mooi grasveld. Met een hoop bloemen. Het is, het is een uh, mooi, heel mooi droog grasland heet het. En dan gaat hij een beetje over naar een wat natte type grasland. Met, met veldrust, een beetje nat schraland. Dat zien we hier vlak langs de plas. En juist in die overgang zien wij de orchideeën bloeien. Dat is hier. Zoals je ziet ben ik hier eerder geweest. Want de proefvakken die zijn opgenomen en zijn vaak herkenbaar. aan het feit dat de omgeving toch een beetje geplet is. Uh -huh. Dus het is goed dat dit op een droge plek is. Want dan valt de schade een beetje mee. En daar liggen hier rasterop. En wat ik dan doe is, en dat zijn dus dat zijn twee vaste punten. Ja. En dan leg ik hem precies op. Op de hoekpunten zonder te veel plantjes te vermorselen. <laughs> en oké, dan heb ik dus mijn proefvak neergelegd. Dit zijn de Riet En mijn verhaal is eigenlijk van, en ook het verhaal van het boek: van het is heel interessant om het, om het leven van zo'n individu te volgen. Want elk individu heeft zo'n eigen verhaal. Maar het ging toch om planten tellen, je boek? Ja, maar dat kun je ook op verschillende manieren mee omgaan. Hè. Ik kan ook zeggen van ik, ik zie hier orchideeën staan. Ik tel de planten. Maar wat ik ook kan doen is, ik, ik tel ze wel. Maar ik wil gewoon kijken wat er met die planten gebeurt als individu. Dan tel ik ze ook. Want Aha. ik tel namelijk het aantal bloeiende planten. Ja. Of het aantal niet bloeiende planten. Er komt hier een uh, klembord met allemaal papieren. Schema's, uh, getallen. Ja, dit proefvak heb ik hier in, 19, of in 2004 neergelegd. Dus ik heb nu dit jaar voor de negende keer gekeken van hoe staat het erbij. Maar goed, in dit geval heb ik dus een kaartje gemaakt. Daarom nou, kom je niet aan. Je, kijk, dit is natuurlijk het... Uh, het proefvak. En dit is eigenlijk de verkleining van wat je nu ziet. En dan zie je dus dat hier een bloeiende plant staat. Dat is dus nummer 122. Dit staat daar. En het is wel lastig van, sta ik op de goede plek? Maar dat je soms een paar centimeter naast zit. Maar 122, interessant, die is geboren in 2005, die plant. Het jaar erop was die wat groter. Het jaar erop ook. En pas in het derde jaar bloeide die. Het jaar erop heeft hij weer gebloeid, toen heeft hij weer gebloeid. Vorig jaar heeft hij een jaar overgeslagen, toen had hij er geen zin in. En dit jaar staat hij weer in bloei. Ah, dus het is veel meer dan tellen wat jij doet? Nee, eigenlijk volg je wat er met een individu gebeurt. Ja. Maar omdat je dat per individu doet, kun je ook de aantal optellen... van een aantal volwassen planten, een aantal niet-volwassen planten, een aantal kiemplanten. Mm -hmm. En op die manier tel je je planten. Maar het is meer dan alleen maar tellen van, er staan 20 of 30. Dat is het verhaal. Ja. Het is een verdiepingsslag. Dat je erachter komt wat er gebeurt in zo'n groep orchideeën. Ja. Nou zie ik hier ook, uh, Piet, zie ik grasjes. Ja. Hou je dat ook bij? Nee, ik hou alleen de rietorgers erbij. <laughs> Kijk, in principe kun je van elke plantensoort de ontwikkelingen volgen. We hebben in de Nederlandse Flora omvat 14, 60 uh, plantensoorten. En daarvan zijn er in het uh, Noordelijk Halffront... door wetenschappers ongeveer zo'n 70 onderzocht, op, dit, op deze manier. Maar dat betekent dus dat er van heel veel plantensoorten... nog nooit naar gekeken is wat er nou met zo'n plant gebeurt... Wat er binnen die groep planten gebeurt en die aantallen, hoe die veranderen en waarmee die veranderingen samenhangen. Ik dacht dat dat altijd al gedaan werd. Nee, dit, kijk, er gebeurt heel veel onderzoek aan planten in Nederland. Dat gebeurt meer op een manier van, het nou, is een schraland, het is een droog schraaland, het is een nat schraaland. Dat komt op elkaar. kaart. Mm -hmm. Daar worden een aantal soorten ingetekend en nou, er staan een rietorgersen. En misschien een schatting van ergens tussen de 1 en de 100 staander en dat is het dan. Maar wat er echt in zo'n populatie gebeurt... dat je echt planten volgt en ook dat leven van een individu wil volgen... en weten wat de, wat de veranderlijkheid is in die populatie... Mm -hmm. ja, dat gebeurt me heel weinig. Ik pak ik mijn meetlint. En dan kijk ik eens van, uh, verdraai Kijk, dit hoekspunstel hier, dat is dan ja. nummer uh, 127. Die heeft al een heel leven achter zich, want die is ook geboren in, in 2005. Toen was hij als, als juveniel, dus laat zeggen als zeggen als, als peuter. Hij was tiener in 2006... Dat was hij ook in 2007, was hij ook nog tiener. En hij is volwassen geworden in 2008. Heeft dus drie jaar voor nodig gehad. En toen heeft hij in 2009, heeft hij jaar overgeslagen. Toen is hij, uh, was hij boven de grond, maar heeft hij niet gebloeid. In 2010 was hij het helemaal niet. En uh, vorig jaar was, het, was hij bloeiend. En dit jaar is hij dus weer niet bloeiend. Dus een heel verhaal over één zo'n plantje. Je, en dan, wat en dan, een het, precisiewerk dit. Ja, is een precisiewerk. En dan ja. zeg je van, ja, levert dat leuke dingen op? Ja, dat levert leuke dingen op. Want er wordt heel veel geteld in orchideeën in ons land. Vooral als ze bloeien, vinden die er hartstikke leuk. En er is altijd gezegd, het heeft niet zoveel zin. Want als je bloeiende planten telt, dan tel je eigenlijk een deel van de, van de populatie. En dat zie ik dus bij deze rietorgers ook, dat heb ik net pas ontdekt. Dat uh -huh. als deze plant dit jaar bloeit, dat de kans 80% is dat die volgend jaar... Niet bloeit. Mm -hmm. En dat er op die manier golven zijn van bloeien, niet bloeien, bloeien, niet bloeien. En dat wisten we nog niet. Dat, dat had nog nooit iemand eerder ontdekt. Vandaar dit boek hè, van jullie, Planten tellen. Want wat jou betreft gaan heel veel mensen dit doen, hè? ook niet-biologen. Het is natuurlijk heel goed als, als mensen die kennis van nemen en eens kijken of, het, of het iets is voor hun om daar ook inzien te steken. We hebben al in het boek al gekscherend gezegd: begin maar eens met madeliefjes. Die staan overal en weten niks van het leven van het madeliefje. Hoe oud worden ze, waar staan ze, hoe, hoe, hoe snel groeien populaties. Dat wat weten het we allemaal niet. Nee, maar wie... Die, die, oh, er kijk, is geen algemenere bloem zo ongeveer. Als nee, madeliefje. en daar weten we niks vanaf van wat er in zo'n populatie... We weten alleen dat als je consequent blijft maaien... dat het liefjes steeds algemene wordt en dat hij dan nog steeds blijft bloeien. En voor de rest, wat hij doet om verschillende omstandigheden... dat je wat minder gaat maaien of dat je zo'n gezondheid gaat bemesten... en hoe zo'n populatie dan op reageert, weet dus heel weinig vanaf. Eigenlijk helemaal niks. Dus begin dan met je eigen madeliefjes... En dan hoeft het niet allemaal in een proefvakje, want vaak herken je die plekjes wel. Die kun je een mooi een schetje maken, intekenen. En dan volg je gewoon die 20 plekjes in je tuin. Als iedereen nou, dat doet op 100 plekken in Nederland, nou dan komt me toch een kennis over die madeliefjes vrij. Echt moeilijk is het niet. Nou, het is vooral een stukje discipline, zoals veel dingen in het leven. Je moet gewoon een paar je terug naar zo'n proefvakje, je moet netjes opschrijven, je moet noteren, je moet het uitwerken. En vind je dat dan, dan leuk? En natuurlijk met heel veel dingen. Zover. Je moet soms wel even door op minder leuke momenten, om toch uiteindelijk het uitgewerkt te zien. En als je dan na een aantal jaren of soms korter. Tijd ontdekt wat is een populatie gebeurd. Als een plant een, een verhaal vertelt, hé, hey, is toch best leuk? Mm -hmm. Ze stond de passie voor zoiets. Nou, die heb jij wel zo toch? Ja, ja, die heb ik zeker euh, voor, voor dit soort onderzoek. Maar dat is zeker het type onderzoek waar, waar beslist meer mensen aan zouden kunnen meewerken dan tansioneel het gebeurt. Nu is mijn handje vol, nou dat moet er gewoon veel meer kunnen zijn. 27 centimeter. En dan tel je het aantal bloemen. Nou gaat het een beetje snel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 bloemen. Het kunnen ook 14 zijn, maar het gaat een beetje orde van groter. was dat uit de tweede acte van de balletmuziek Mademoiselle Ango van de Franse componist Charles Lecoq, uitgevoerd door uh, de, het is dat hè, National uh, Philharmonic Orchestra onder leiding van Adelinde Cornelissen. Uh, wilt u meer weten trouwens over planten tellen en uh, misschien zelfs meedoen uh, en ook als je een filmpje wil zien van het interview van daarnet met uh, en Jeanette Paramoor met, uh, met Piet Bremer. Dan moet je gewoon even op onze Vroege Vogels site kijken. Vroegevogels.vara.nl Wat moeten Europese boeren doen om in de toekomst inkomenssteun uit Brussel te krijgen? Nou mogelijk, of misschien moeten we zeggen hopelijk, wordt de steun gekoppeld aan een eis tot vergroening. Boeren moeten wat doen voor de natuur in ruil voor subsidie. Als het inderdaad zover komt, dan heeft de werkgroep Grauwe Kiekendief uit Groningen wel een goed scenario om met weinig geld veel te doen voor akkervogels als Veldleeuwerik, Geelgors en Kiekendief. Ja, en wie Kiek zegt, die zegt we vroeger vogels Rob Buiter. En die is gaan kijken bij een veldexperiment in de buurt van Vriesgelo, waar een grote maaimachine klaarstaat om een stuk akkernatuur te maaien. Ik heb de voor de machine. Dat is vlak ernaast eigenlijk. Een mannetje, grauwe kikkerief. We ja. zien hem daar aan de horizon vliegen. Ja, met een paar blauwe erbij. Een paar blauwe hier ook. Een grote maaimachine, 9 meter breed, die een heel bijzonder perceel aan het maaien is. Ja, dat maaimachine heeft in ieder geval niks. De Big M, een monsterlijk apparaat van de drogerij BV Oldamt. En we hebben hier een experiment akkervogelbeheer met blokken en allerlei mengsels en uh, vooral Rode klaven en Luzerne. En dat is volgens ons het ei van Columbus. Het ei van Columbus voor? Velddeewerik, uh, overwinterende blauwe kiekendieven, velduilen, uh, grauwe kiekendieven niet te vergeten. die Hier vlakbij broeden en hier massaal fourageren. Eigenlijk het hele, hele akkervogelgezelschap wat we kwijt de taak zijn in Nederland kun je hier ja, laten terugkeren. Maar Ben, heb je vaker in onze uitzending gehoord. Dan ging het vaak over akkerranden. Stroken van een meter of zes of soms tien of twaalf meter breed. Om een gewone akker heen. Maar dit is dus gewoon een akker compleet vol met een ja, mengsel van, van wilde kruiden. Ja, dit is eigenlijk, als je het heel goed bekijkt, zijn het in elkaar geschoven akkerranden. Als je heel goed kijkt, zie je luzerne, akkerrand, luzerne, akkerrand. Dus het, je hebt een soort van... Op een salesniveau georganiseerde route van, van verschillende uh, randen. Alleen veel efficiënter dan de achterranden waren. Omdat ik het op één plek neerleg die veel beter is dan gemiddeld. Kijk, er komt nog een die aan. Wat is dat? Een uh, mooi adult mannetje, een blauw kiekendief. Een blauwe kiek? Ja, een blauw kiek. Sinds geen, geen grauwe deze keer. Nou, de grauwe die uh, inderdaad die begint groen te worden, zou ik bijna kunnen zeggen. Maar de blauwe is sinds een paar jaar boetvogel hier al. Dus waar je op andere plekken, als er een ploeg over het land gaat, ja. dan zie je de meeuwen erachter. Maar hier komen de kiekendieven erop direct, af. Direct, direct. En dan zie je er wat mantelmeeuwen en een bruine kiekendief. En vanavond ongetwijfeld dan gaat er een grauwe weer achterin. Met logger. uiteraard. Logger, dat zijn, dat zijn de apparaatjes die jullie eraan gehangen hebben ja. om ze te kunnen volgen. Dat is de geweldige uitvinding van Willem Bouten van de Universiteit Amsterdam. UVA-loggers, en die registreren exact wat die beesten doen. En dat geeft ons een mogelijkheid om te snappen hoe het beheer kan verbeteren. Dat is eigenlijk een hele mooie uitvinding. En wat heeft die boer eraan? Uh, die boer heeft eraan dat hij, uh, dat hij ook nog een deel van dit, uh, dit product uh, kan oogsten. Wat nu gebeurt door de Big M. Hè. Dus een deel van wat je hier aan de zenners ziet geoogst worden... dat wordt gebruikt om in de toekomst, naar nou, ik hoop, de kostprijs te gaan drukken. Hè, want dus dat kan gewoon verkocht worden? kan verkocht worden. Het wordt opgehaald door drogerij. Het is puur eiwit. Het wordt gewoon tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot, uh, tot korrels gemaakt. Met andere woorden... Je hebt een soort economische nut, zou je kunnen zeggen, wat ook heel erg goed uitpakt voor de ecologie. Waar, waarom zou die boer dat doen? Ik bedoel, eh, graan kan hij toch veel meer mee verdienen? Eh, omdat zijn inkomenssteun, hè, de 44 miljard euro per jaar die Brussel nu aan de landbouw doneert, zal deels afhankelijk worden gesteld aan maatschappelijke doelen. Gewoon natuur en landschap. Dus, dus Brussel eist van, van de Europese boeren dat ze wat terugdoen voor het geld dat ze uit Brussel krijgen. Daar moeten ze natuur voor kweken. Uh, Brussel, Godzijdank hebben we Brussel. Uh, uh, maakt je ook zorgen over de terugloop van uh, akkervogels bijvoorbeeld in Europa. Uh, maar maaien zit er alweer op. Zo op het oog uh, zijn er wat, wat, wat willekeurige banen gemaaid. Zelfs eentje diagonaal. Waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk een grap. Uh, want die vogels volgen die banen precies. Als je op de mensen een kaartje laat zien hoe het werkt dan kun je heel systematisch banen gaan maaien. Dan doen we gewoon een kruis erheen. En dan zien mensen meteen hoe het werkt. Dus ja, je voor... hebt hier ook een, een iPad bij je... met een, een beeld van uh, Google Earth zo te zien. En daar zie je dus de, de bolletjes zie je over het kaartje lopen... Precies waar de, ja, de banen gemaakt sterk zijn. Sterker nog, hebben, vorige keer hebben we smalle banen gemaakt, middelsmalle banen, heel brede banen, en dan zie je alle die bolletjes die kruipen over die smalle en die brede banen. Zo'n zo bolletje, dat is een, een punt. Waar, ja, dat is vastgelegd in dat apparaatje op de rug van de vogel. Dat is de positie van een vogel, elke die seconde genoteerd, de hoogte, de snelheid en de precieze plekken waar we nu staan. Dus dan heb je gewoon elke seconde heb je een locatie. Dus die, die, die baan die jullie nu net eh, diagonaal gemaaid hebben... Ja. daar hoop je dan ook te zien dat die vogels ook die diag diagonale baan precies gaan volgen... om daar ja, de, de dode muizen op te pikken of zo? En het kan nog gekker, Rob. Je hebt een heel team mensen gezien die niks anders doen dan nu naar muizen tellen. Morgen komen we terug en om de 20 meter worden er, worden er muizen geteld. Holletjes, actief, interactief, runways. En dat geeft een hele goede inschatting van hoeveel muizen die beesten kunnen weghalen. Mijn klein alleen maar ook blauwe, bruine, buizen, torvalk, uh, veldeil, randzeil. Al die muizenconsumenten hebben hier belang bij. Als je dit op een, een gewoon normaal graanperceel of, of wat, wat staat hierachter voor gewas, als je hetzelfde trucje zou uithalen, wat zou je dan zien? Dan zou je op de eerste plaats een ongelooflijk kwai boer zien als je aanrent van uh, <laughs> wat doe jij met mijn tarwe? Maar de dichtheid in de gangbare landbouwgewassen, tarwe, wintergerst, koolzaad, is aanzienlijk lager dan dit soort percelen. Dichtheid aan muizen? Aan vogel... muizen, vogeldichtheid is zo heel poverd, maar het aantal veldmuizen, ja laten we zeggen, een wilde gok, een factor 100 minder dan hier. Dus dit is echt voor die beesten, ja, kat en bakkie. Jij bent er nu al van overtuigd, <laughs> zo klinkt je tenminste. Maar het is officieel nog een experiment. Ja. Jullie hebben hier allemaal mensen rondlopen die dus inderdaad aan het tellen zijn. Muizen tellen, vogels tellen, insecten tellen. Mm. Het blijft dus een experiment. En dan, uh, de volgende stap? Nou ja, het wordt nu al gebruikt in een lobby uh, rond het Europese landbouwbeleid. De, de Europese Commissie is hier geweest afgelopen winter. Uh, we hopen natuurlijk dat Brussel uh, dit gaat, uh, gaat uh, omarmen. Uh, Tweede Kamerleden krijgen de informatie. En Beurtup International, Vogelbescherming Nederland, gaan er ook wat mee doen. Doen ze het niet, dan laten ze een van de allergrootste kansen liggen die we hebben op dit moment. Dit is voor de, voor de, de Akkervals, een open bouwland, echt een, een enorme sprong voorwaarts. Ja, succes. Dankjewel. En dan komt de dikke M. Even een stapje opzij voor de grote maaimachine. Ja, dit is een dikke dikke duiker. Ja. Atalante was dat van de Franse componist Pierre de Coubertin. Uitgevoerd door Alexandre Tarot op piano. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Uh, kijk, getrompetter, het is vandaag... Ja, ik hoor het. Het is vandaag... Ja, ja nu weten we het. Ja, ja, het is Wereldolifantendag. En dat is nodig, want op veel plekken wordt het grote dier nog steeds enorm bedreigd. Met name door de stroperij. Ook het olifantentoerisme is niet onschuldig, volgens natuurorganisatie WSPA. Sterker nog, in landen als Sri Lanka en Thailand... zouden elk jaar honderden olifanten het slachtoffer worden van dit soort vermaak. WSPA roept alle Nederlandse reisorganisaties op... om te stoppen met de olifantenexcursies. Directeur Ruud Tombrok. Olifanten zijn natuurlijk wilde dieren... En om ze zover te krijgen dat zij met een aantal toeristen op hun rug... een leuk en gezellig ritje door de jungle maken, daar is heel wat voor nodig. Daarvoor moeten ze gevangen worden als baby. Daar uh, sterven al uh, tussen de drie en de vijf uh, volwassen olifanten die dat uh, willen voorkomen. Vervolgens moet dat kalf ook zover gekregen worden dat hij eigenlijk helemaal tam wordt. En wat men dan probeert te doen is eigenlijk een beetje de wil van dat olifantenjong te breken... En dat doet men door dat de olifantenjong jong vast te binden of in een kooi te doen, vervolgens uh, geen water, uh, geen uh, geen eten geven en eigenlijk dagen achter elkaar te martelen, te slaan met stokken, met haken op de slurf, achter de oren enzovoort enzovoort. Een ontdekking. Niet alleen mensen moeten uitkijken voor te veel zon, ook vissen kunnen door schadelijke UV-straling huidkanker oplopen. Dat ontdekten wetenschappers die onderzoek deden bij wilde zeebaarsen... rondom het Great Barrier Reef bij Australië. Niet toevallig dat juist daar vissen ziek worden... want dit gebied ligt onder het grootste gat in de ozonlaag. Sommige vissen hadden slechts een klein donker plekje... andere waren bijna helemaal aangetast. Deze vissen aten minder en waren minder actief. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plus One. Energie. Of geluid wel of geen overlast veroorzaakt is voor een belangrijk deel persoonlijk. Maar u hoorde dat windturbines veel geluid maken is een feit. De Deense professor Hendrik Muller constateert dat in veel landen de geluidsnormen voor windmolens steeds strenger worden. Behalve in ons land. Heeft hij gelijk, vragen we aan milieuadviseur Hans Gelijns van ingenieursbureau LBP Site. Uh, nee, het is minder streng dan wel dat we op een andere manier met uh, geluidnormering omgaan. We kijken hier naar een jaargemiddelde geluidbelasting. Daarmee houden we rekening met de normstelling die eraan vasthangt... met het aantal mensen wat er hinder ondervindt, gemiddeld over het jaar. Maar die windmolens staan ook wel eens stil, dus dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk dan. Nee, maar dat is de systematiek die wij kennen en die we al heel lang kennen. Want voor verkeer, geheel verkeer, wegverkeer en vliegverkeer doen we dat al bijna tien jaar. Dus we doen het niet anders dan we het al gewend waren voor windturbines dan zouden we vooral last hebben van een laagfrequent geluid, hè? Nou, dat is niet gezegd. Dat is afhankelijk van hoe je gevel uh, isoleert. En daar, uh, daar wordt in dat onderzoek ook aandacht aan besteed. Dan nou weet ik dat de windturbines wel steeds groter worden in de toekomst. Gaat dan uh, die normering toch veranderen, denkt u? Nee, want ook, uh, ook al worden ze groter, de, dezelfde norm blijft gelden. Dus uh, het maakt dan niet uit of je een park hebt van hele grote windmolens... of één kleine windturbine voor beide vormen van geluid. geldt dezelfde norm. Professor Muller vindt dat Nederland geen jaargemiddelde, maar het werkelijke geluid als norm zou moeten hanteren. Maar ja, als we dat doen, dan zouden we veel minder windmolens kunnen plaatsen. Water. Kraanwater in de horeca moet gratis. De campagnes zijn begonnen. GroenLinks is hiervoor een petitie gestart en wil mogelijk ook een motie indienen. De partij vindt dat een restaurant of café moet worden verplicht... om gratis kraanwater aan te bieden bij een bestelling... Dat bespaart geld en het is goed voor het milieu. Volgens GroenLinks wordt door de productie, verpakking en het transport van een plastic flesje... 500 keer zoveel CO2 uitgestoten als bij het uitserveren van kraanwater. Voor een glazen flesje betekent dit 1324 keer meer uitstoot. Nou ja, gratis water... Ik kan er wel iets voor betalen in mijn favoriete restaurant. Even rekenen. Voor gemiddeld 30 eurocent krijg je in Nederland maar liefst 200 liter kraanwater. Even kijken, dat zijn zo'n 1000 glazen. Dus een glaasje in een restaurant kost hooguit. Even rekenen. 0,0003 cent per glas. Goed nieuws. Uh, nee, het is minder streng. Uh, nee, het is... Als gans, ja, het is lastig. Hè? Het is lastig. Maar als gans is het soms lastig om erachter te komen waar je goed aan doet als je. Hij was even afgeleid, want hij liep net een eekhoorntje. langs. Oh, kijk, kijk. kijk. daar zijn ze. Het is lastig soms als gans om erachter te komen waar je goed aan doet als je honger hebt. Op Tessel zien ze de ganzen liever gaan dan komen, maar in de zeegrasvelden van de Waddenzee zijn ze heel welkom. Waarom? Nou, ze zorgen ervoor dat het gras gezond blijft, ontdekten wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen. Zeegras groeit op plekken die bij laag water droog vallen. Rotganzen en sminten zijn vooral dol op het gras in de natte poeltjes. En uh, door deze begrazing neemt de groeikracht van het zeegras toe. De Waddenzee is een van de weinige plekken waar zeegras groeit. Er zijn projecten gaande om de plant verder te herstellen. Maar voor zover bekend spelen ganzen daar nog geen rol in. ...in het nieuws. Ah! Karakiet en koekoeksvrouwtjes koekoe. leggen hun eieren graag in het nest van de kleine karakiet. Geen wonder dat die twee op voet van oorlog leven met elkaar. Regelmatig gaat de karakiet over tot groepsgeweld als er een koekoek in de buurt is. En dat is opmerkelijk, want met zijn blauw-grijze verenkleed... ...lijkt de koekoek op een gevaarlijke sperwer. Ze hebben de camouflage door, denken, denken Britse wetenschappers... die al jarenlang onderzoek doen naar koekoeken rond Cambridge. En dat verklaart misschien waarom er ook koekoeken zijn... die een rood-bruin verenkleed hebben. Die fop je niet, hè? Die worden namelijk wel met rust gelaten door de karakiet. Nou, Dan is het nu dus weer de beurt aan de karakiet om een list te verzinnen. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, ik mocht... Uh voor deze keer ook een Nederlandstalige plaat uitzoeken. En precies tien jaar geleden won Jeroen Zelstra de Annie Schmidt-prijs voor het prachtige lied Durgerdam slaapt. Een ode aan het havenplaatje aan het IJsselmeer waar Jeroen zelf woont. Uitgevoerd door de groep Zelstra. Stilte om de huizen aan de Durgerdamerdijk. Weemoed op het spiegelglade water. s'orgens vier uur vogels, mensen alles licht te slapen. Niemand heeft gezien dat ik er ben. Mist ligt op het weiland, rond de koeien die er grazen. Nevel op de slootjes die ik als mijn broekzak ken. Haast te zoet om waar te zijn, mijn dorp als een oase. Niemand heeft gehoord dat ik er ben. Blauw. Waar is de tijd gebleven? Het huis en het bed waarin ik sliep met jou. De liefde van Rustig Langs de stijgers en de kade Slenterend langs bootjes Die ik af en toe herken Ooit kwam ik hier aangezeild En jij was toen mijn haven Niemand die nog weet dat ik er ben Waar is de tijd Gebleven Verlaten Ah, prachtig, prachtig. Turgerdam slaapt van Zijlstra. Uh, ja, de laatste weken worden op verschillende plekken in Nederland vale gieren gezien. En ze werd er in juli nog een gespot in Zuid-Limburg smullend van het karkas van een wild zwijn. Deze reusachtige de roofvogel lijkt de afgelopen jaren sterk in opkomst. Nou, hoe komt dat? Waar komen ze op af? Natuurfotograaf en gierenkenner Martijn de Jonge. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was ja. leuk dat we net dat nummer over Durgerdam hoorden. Want ja. bij Durgerdam zat eigenlijk de eerste uh, bekende valigier uit de recente geschiedenis. Ja, daar hebben we natuurlijk uitgebreid over nagedacht. Uh, ja, nee, is mooi. Achteraf, achteraf was ja. het allemaal, ja, ja. De eerste uit de geschiedenis. Wat, wat doen die gieren hier? Waar komen ze vandaan eigenlijk? Ze komen uit de lucht. Uit de lucht. Maar en, en waar, waar zijn ze de lucht ingegaan? Ja, meestal uh, in de Alpen of in Spanje. En eigenlijk is het zo dat we in Nederland een beetje de kustlijn hebben... die van het westen naar het oosten loopt. Dus als die gieren een eind gaan vliegen, dan uh, komen ze op een gegeven moment bij de zee. En dan merken ze dat de zee een beetje afbuigt, dat er geen land meer is. En dan gaan ze maar eens eventjes uh, naar de grond en eens even rondkijken. En meestal wachten ze dan een paar dagen op uh, goede wind en dan gaan ze weer terug. Ja, goede wind, want het uh, zijn niet fantastische vliegers, maar ze gaan op de thermiek. Uh, ja, begrijp. ze hebben helemaal geen grote vliegspieren. Ze moeten het helemaal van thermiek hebben. Ze wachten tot de zon schijnt, tot er thermiekbellen komen. En dan cirkelen ze omhoog naar een paar kilometer hoogte. En dan glijden ze af naar de volgende thermiekbel. En zo kunnen ze drie, vierhonderd kilometer per dag afleggen onder gunstige omstandigheden. Dat zijn enorme afstanden. En snel ook dus. dus ja. Zijn de valen gieren inderdaad in opkomst hier? Ja, ze, zijn, uh, ze worden steeds vaker gezien. En dat heeft met twee uh, of drie oorzaken te maken. Onder andere dat de populaties in Spanje heel erg toenemen dat er steeds meer uh, gieren komen die dicht bij Nederland broeden. Op 800 kilometer afstand broeden al vale gieren in Frankrijk. Ja, en je hoe, krijgt hoe, daardoor... komt dat, hoe komt dat dat ze steeds dichter bij Nederland gaan? Uh, dat komt door de bestandspopulatie uh, en doordat ze geherintroduceerd zijn in uh, Frankrijk en in de Alpen. En vroeger zaten ze ook veel meer in Midden-Europa. In Hongarije, Oostenrijk, Polen. Daar broeden vroeger valen gieren. Ja, ze ja. zijn uitgezet. Ze worden beter beschermd ook. Ja, ja. In, in die landen? Er wordt minder op gejaagd, begrijp ik? Er, wordt minder, er is minder vervolging. En vooral uh, het vergiftigen van vossen en wolven... dat is een uh, groot probleem geweest. Deels in Spanje nog steeds een probleem. Maar het is voor het grootste deel terug, uh, teruggedrongen. Waardoor er, uh, ja, het voor die gieren goed uitkomt. Ja, En dan gaan ze in, in, in Spanje, Frankrijk... vooral uh, bergachtige rotsen. Dan gaan ze op zoek naar voedsel. Ze komen hier... Uh, bij de Oostvaardersplassen uh, bijvoorbeeld, is, dit, is dat een soort uh, ja, lui-lekkerland voor, uh, voor, voor gieren? Nou, dat zou je denken, de Oostvaardersplassen, maar het is eigenlijk heel opmerkelijk dat daar relatief heel weinig uh, gieren komen. Valengier is er eigenlijk nog nooit waargenomen. Er is wel eens een lammergier uh, overgevlogen en die is direct door de zee weggejaagd. Ja, dat is natuurlijk wel zo, ja. En het jaar voor dat uh, de gingen nestelen... toen zat er een monniksgier, dat was een opvangmonniksgier die uit uh, Frankrijk kwam. En die heeft daar gewoon van april uh, tot augustus gezeten, in 2005. Ja, ja en die o, is dat... uiteindelijk op een uh, trein, is die getrashed. Ja, dat weet ik nog. Ik zat hij toen twee weken bij Vroege Vogels... en toen uh, werd hij gegrepen door de trein uh, ja. bij Almere. Dus ik denk dat was een lekker begin toen, zeg, ja. Ja, ja, en uh, Staatsbosbeheer had eigenlijk uh, toen gehoopt... dat er nog een mannetjesmonniksgier bij zou komen, want... De grote huisecoloog van Sfera, die had zoiets van... dit betekent de terugkeer van de monarchsgier als in Nederland. Ja, ja, die is altijd zeer ja, ja. optimistisch. <laughs> ja. maar de zeearend zorgt er dus voor dat... Uh, want de zeearend, het werd net al gezegd, hè, de, de, de flying door werd die, werd die al genoemd. Dus ja, daar legt een valigier het compleet tegen natuurlijk. Ja, niet eens in grootte, want die gieren zijn allemaal op de zijn ze veel groter en zwaarder. Het uh, punt is dat die gieren vrij botte klauwen hebben. Ja. Ze uh, jagen niet op prooien, ze le leven grotendeels van kadavers. Ze moeten het helemaal van de snavel hebben. Hoe, hoe, groot, is, hoe groot is die gier eigenlijk? Nou, uh, valig hier, mollersgier, dat is ongeveer een meter in zit. Dat weegt tussen de 7 en 12 kilo. Ja. Het is uh, spanwijdte van 2,5 meter tot bijna 3 meter. Dus dat zijn gigantische bakbeesten ja, zijn dat. Ja, ja. Maar zozee het heeft hele scherpe klauwen. En ja, met die klauwen, bijvoorbeeld die, die, bacteriën de bacteriën, assong, euh, daar kunnen ze andere beesten mee, euh, andere vogels mee verwonden. En dan is het afgelopen. Dus die gieren, die kijken wel uit als er een adendaan komt. Ik heb het zelf in Spanje meegemaakt dat ik bij... Euh de de vale gieren zat en dat er een uh, steen aan het aankwam... nou, dan gaan die valen echt opzij. Een ja, ja, ja. mooie grote klap, omdat die uh, steen aan het geland is. En dan heeft hij gewoon het rijk alleen, tot vol, hij uh, volle buik heeft. Dan vluchten ze. Uh, de, de, er zijn andere, nou, andere giersoorten die zijn uh, waarschijnlijk net zo bang voor die zeearend. Wa waar, waaraan kun je nou de Vale gier herkennen? Wat is nou het verschil met, met andere giersoorten? Valen leven leeft in grote groepen. Valen is degene die bij kadavers het grote... Vlees wegwerkt, darmen, spek, vlees en dergelijke. De modderschier is de sloper, die trekt de spieren uit elkaar, kan stukken huid openmaken. En de aasgier is voor de restjes, dat is een kleine zwart-witte gier, die eet de restjes op. En dan ja, als laatste heb je in sommige gebieden nog een lammergier, en die is in staat om hele botten uit elkaar uit een karkas te trekken. En die laat hij dan van grote hoogte op de grond vallen, op stenen vallen... om het merg te kunnen bemachtigen. Het ja. schijnt heel erg lekker te zijn, een beenmerg. Ja, nee, het is inderdaad mooi om over eten te praten... terwijl de meeste luisteraars inderdaad aan het ontbijt zitten. Het, is, het klinkt het is heel smaak. Maar we hebben een filmpje gezien van, van een uh, in Zuid-Limburg inderdaad... Van, van een, dat, dat, dat zo'n vale gier aan het eten was van een, van een wild zwijn. Hoe lang doet hij nou over zo'n zo, zo wild zwijn? Nou, in zijn eentje kan hij daar best een paar dagen uh, over doen. Maar een groep van 20, 30 valigieren, die kan zo'n uh, wild zwijn een half uurtje opgepeuzeld hebben. Ja. Het is vooral belangrijk dat er, uh, dat er openingen zitten om bij het vlees te kunnen komen. Want ja, valigieren zijn niet sterk genoeg om echt helemaal die huid open te maken. Dus meestal gaan ze, speciaal voor de ontbijters... Uh, via de anus naar binnen, via de achterkant naar binnen. Ja. En dan uh, trekken ze zo die karkassen leeg en dan komen die darmen zo naar buiten. Ja. Ja, dat doe, dat doe ik niet elke ochtend, maar het, uh, dat, dat, het zijn geen roofvogels, het zijn, het zijn, uh, of zijn het toch roofvogels? Nou, uh, ik dacht het wel hoor. Ja, wat, wat roven ze dan? Wat, wat roven ze dan precies? Ja, wat, wat roven roofvogels? Dat is natuurlijk, uh, het woord is natuurlijk niet echt heel, uh, ja, het dekt niet helemaal de lading. Daarom is het ook wel eens tijd geweest dat men uh, wou gaan spreken over stootvogels. Ja. Maar uh, ja, ze worden gerekend tot de familie van de roofvogels. Ja goed, maar ze zijn, zijn meer aaseters dan... dan... Hoe vinden ze ja, hun nee, prooi wel... trouwens? Of, even, of... even terugkomen op het punt. Dat is wel leuk, want um, men denkt altijd dat uh, gieren alleen maar aas eten. Ja. Maar er zijn gieren hier in Nederland geweest. Uh, valig gieren in 2003, die bij de wijk uh, in een ooievaarsdorp alle jonge ooievaars stuk voor stuk hebben opgegeten. Het waren levende jonge ooievaars. Dus gieren doen soms ook dingen die niet in het boekjes staan. Dat is wel het leuke ervan. Ja, ja, ja. Uh, gieren, gieren leven meestal in, uh, in, in groepen. Uh, die, die, die beelden die zijn wel bekend. Er zijn dan tien, tientallen vogels die dan rond zo'n karkas uh, cirkelen. Zeg maar. En dan maken ze ook nog heel bijzondere geluiden. En, en dat moeten we even naar luisteren. Naar wat, wat horen we hier? Wat, wat voor geluiden zijn? Uh, dit zijn gieren die net zo al aan het knokken zijn om de lekkerste hapjes uit de schaap. En uh, ja, iedereen wil natuurlijk vooraans uh, staan bij de maaltijd. En ja, ze proberen hun status groter te maken door geluid te maken en maar te wat sissen, hoor je te dan blazen. Sissen, ja? sissen, blazen, kekkeren. Af en toe hoor je nog een beetje een soort van geloei, het blazen. En wie is dan dominant? Dat zijn de sissende geluiden. Ja, bij elke eetpartij uh, ja, is er eentje die het meeste honger heeft en die het sterkste is, die de dominantste uh, is en die mag beginnen. En vroeger dacht men dat er per gierengroep altijd één ho hoofd was, één uh, die de was. Maar later is het onderzoek gebleken dat het gewoon elke keer weer een andere is die uh, het eerst gaat eten. Ja. Is, is het denkbaar, hè? want die, die vale gier wordt hier wel gesignaleerd, maar uh, hoe denkbaar is het dat de vale gier hier ook echt gaat broeden? Nou ja, het uh, punt dat dat beest in Limburg in een uh, biotoop zit met, uh, met rotsriggels... waar ook een oehoe broedt in de NC-groeven bij Maastricht... en dat hij daar ook gewoon lokaal uh, voedsel weet te vinden... dat is een teken dat zo'n beest het je wel kan volhouden. Ja. Dus uh, ja, je, je weet het nooit. Het kan zomaar ja. gebeuren. Is het voor een uh, gierenkenner uh, smullen dat ze steeds dichterbij komen... en, en hier gaan broeden? En, uh, waar, waar komt die fascinatie vandaan? Nou, uh, roofvogels vind ik sowieso fascinerend... omdat die ook aangegeven hoe het met het milieu gesteld is. Zit de top van de voedselketen. Ja, gieren zijn zo ontzettend groot. Toen ik dertig jaar geleden voor het eerst gier in de Pyrenee uh, zag... ja, ik was helemaal uh, volstrekt... dat uh, was alles overtreffende trap wat je in Europa gewend bent. Ja. Ja, ze, ze hebben een beetje slechte namen. We hebben het net gehad over de orenwormen. Een slecht imago. En uh, bij veel boeren of, of een van die westerns... dat zijn een akelige beesten. Is, is dat terecht, die, die, die, die reputatie? Nou, dat denk ik niet. Kijk, het zijn gewoon de opruimers in de natuur. Ze zorgen dat uh, ziektes niet verspreid worden en ze ruimen kadavers op. Dus het is een hele nuttige functie, lijkt me. Ja, en horen ze, horen ze in Nederland? Bij de Nederlandse natuur? Nou, ik denk, uh, er zijn opgravingen van vele eeuwen geleden... waaruit blijkt dat er uh, hier vroeger monnikschieren ook al uh, voorkwamen. We weten natuurlijk niet of het broedvogels waren of uh, dwaalgasten. Maar uh, ze kunnen hier gewoon leven, dat is duidelijk. Ze kunnen hier gewoon leven. Ze komen ook steeds meer uh, in de buurt. Uh, Martijn de Jonge, uh, natuurfotograaf en uh, gierenkenner. Dank voor dit verhelderende gesprek. Graag gedaan. Voor de laatste keer deze zomer staat Radio 1... Uh, zometeen vanaf 10 uur helemaal in het teken van de sport. Dus hoort u vanochtend ook voor het laatst onze speciale sportmedewerker Mats Smeets. Het is ook de laatste dag van de Olympische Spelen, maar dat is altijd een hele mooie. Want vandaag is niet alleen de sluitingsceremonie met heel veel bombast, vuurwerk, dans en spektakel, maar ook de marathon voor de mannen. De 42 kilometer en 195 meter. Dan zijn de matadoren van de lange afstand aan de beurt. In Engelstalige landen heten zij de roadrunners. De renners die met hun sportschoenen het asfalt werkelijk geeselen. Met een onwaarschijnlijke snelheid van meer dan 20 km per uur... lopen ze vanaf de mol een paar keer een mooie ronde... via allerlei fraaie plekken in Londen. Langs de Tower, de Thames, St. Paul's Cathedral en Trafalgar Square... naar de finish weer op de mol. Het is een krachtproef van meer dan twee uur. De kampioen Roadrunner doet jammer genoeg niet mee vanmiddag. Die is achtergebleven in de woestijnen van California, New Mexico en Arizona... Deze kampioen haalt, hardlopend let wel, een maximumsnelheid van 42 km per uur. Snel genoeg om de marathon in precies één uur te voltooien. Twee keer zo snel als wereldrecordhouder Patrick Macau. En deze snelle loper heet Geocoxis Californianus. Geen Ethiopiër of Keniaan, maar een Noord-Amerikaan. Geo Coxis heeft als Engelse naam de Greater Roadrunner. En zijn Nederlandse naam luidt de Grote Renkoekoek. Jawel, het is een vogel en hij vliegt niet eens zo goed... want gek genoeg voor een vogel rent hij als de beste. Hoewel hij in Nederland niet voorkomt, kennen we hem wel uit tekenfilms... waar hij altijd rennend ontsnapt aan een coyote. En dan roept hij... met 42 kilometer per uur. Dat heeft u goed gehoord. Razendsnel, Mart Smeets met de laatste aflevering van zijn Animal Olympics. En ja, vanuit vroege vogels voor Mart Smeets een welgemeend thank you. Tot slot nog wat zakelijke mededelingen: het gesigneerde roofvogelboek van Nico De Haan. Dat kunt u winnen met het goede antwoord op de vraag... hoe komt het uilskuiken weer van de grond af terug in het nest? Um, en de cursus tuinfotografie van Modeste Herwig... verloten we onder mensen die een mailtje of een kaartje naar vroege vogels sturen. Nou, daar zit uh, dit uur van Vroege Vogels uh, erop. Uh, ik kan u uh, vermelden dat uh, Roy Kleukers nog even door is gegaan... met het zoeken naar allerlei uh, beestjes in rhododendrons en omgeving. En uh, nou ja, wie weet wat hij daar ook alweer allemaal uh, vindt. Um, volgende, week, volgende week is Menno hier weer. Of eigenlijk niet hier. Want dan uh, ga, komt Vroege Vogels live vanaf Lowlands... En dan zitten er zo'n kleine, ik denk zo'n 55.000 mensen uh, daaromheen. Dus het wordt echt genieten daar. Um, Janine. Ja, Janine wens ik natuurlijk alle goeds met haar herstel. En uh, over twee weken zit hier als vroegere vogel... Uh, ja, mijn oude compagnon Karin van de Boogaert. Het was mij een genoegen. Ja, we zijn er nog. Kalle hè, kalle Kan het al?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 en ik wil jullie ontzettend hartelijk bedanken voor alles. Dankjewel.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 Dit is Radio 1.